Eerder deze week vielen twee Palestijnse tieners op de westelijke Jordaanhoever... een Joodse kolonist aan met honkbalknuppels. De jongens werden door veiligheidstroepen doodgeschoten. Nederland moet bedrijven beter begeleiden bij de overgang naar milieuvriendelijker werken. Dat vindt de Nederlandse bank. Volgens de bank ontbreekt er nu een lange termijnvisie. Daardoor kunnen bedrijven hard worden getroffen als de CO2-uitstoot ineens naar beneden moet... omdat de afgesproken normen niet worden gehaald. Duidelijker beleid van de overheid zou bedrijven helpen de uitstoot geleidelijk te verminderen. Bij een aanslag met een autobom in het zuidoosten van Turkije zijn twee agenten omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters. De daders zouden ook een raket hebben afgevuurd. De aanslag werd gepleegd in Nusaybin, vlak bij de grens met Syrië. De Turkije zegt dat de aanslag het werk is van militanten van de Koerdische arbeiderspartij PKK. In Parijs is een groot passagiersvliegtuig bijna in botsing gekomen met een onbemand vliegtuigje. De Franse luchtvaartorganisatie zegt dat de Airbus en de drone vijf meter van elkaar vlogen. De organisatie noemt het een ernstig incident dat vorige maand gebeurde bij de luchthaven Charles de Gaulle. Het passagiersvliegtuig kon veilig landen. Het weer. Vanuit het zuiden trekt een regengebied naar het noorden. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droog en breekt de zon soms door. Het wordt drie tot zes graden. Morgen is het vaker droog, maar overheerst de bewolking en dan wordt het opnieuw een graad of 6. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Holka van de ANWB.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 Speciaal sportprogramma van ZFM Vol. Met vandaag. Vandaag zouden we twee gasten hebben, maar Ron Peerbom-Voller is nog ingesteld in Heemstede. Maar de andere gast, Frank Corpushoek is er wel, de aanvoerder van Telstar. En daarmee gaan we natuurlijk veel over voetbal praten... maar ook over voetbal en voeding, want dat bedrijf heeft hij gisteren opgelicht, opgericht... opgericht, opgericht, moet mij horen. Nog, <laughs> Nog niet, hè? We draaien ook de muziek van de gasten. Het eerste nummer is natuurlijk gekozen door Frank van Matt Simmons... Catch and Release.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 Dad, I'm dumb. Dad, I'm dumb. Dad, I'm dumb. Dad, I'm dumb. Dad, I'm dumb. Dad, I'm dumb. Dad, I'm dumb. Dad,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 Lekkere muziek gekozen door de gast van vandaag van Corpus Hoek. Uh, leuke plaat. Bepaalde reden? Um, nee, dat is eigenlijk een nummer wat ik nu al uh, heel lekker vind. En, uh, ja, ja goed om mee te beginnen. Oké, okay, je moet iets dichter naar de microfoon, want anders horen de mensen hier ja. niet. Jij bent de aanvoerder van Telstar. Maar daar is het allemaal niet begonnen. Want op de dag dat jij geboren werd, werd je lid van de koninklijke HFC. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik uh, in de middag werd geboren. En een aantal uur later uh, stond mijn vader al op HFC. Die, sta, die zat daar in het bestuur. En uh, die maakte me eigenlijk de eerste dag al gelijk lid. En uh, ja, uh, de rest is geschiedenis, denk ik. Nou ja, niet helemaal. Het is natuurlijk een prachtige geschiedenis, hè, als je het uh, bekijkt, wat er allemaal gebeurd is. Maar toen ben je naar Telstra gegaan en daar ben je nu aanvoerder. Ja. Hoe is het ja, met ja. de blessure? Ik, ik heb afgelopen vrijdag tegen um, Eindhoven... Um, last minute tackle gemaakt en uh, daar kom ik iets wat verkeerd neer. Uh, heb ik nog wel even geprobeerd door te spelen, maar zoveel last van de knie gekregen dat ik een, uh, uiteindelijk een verrekking heb opgelopen. En uh, ik hoop volgende week weer aan te sluiten. Maar vanavond dus niet? Nee, vanavond sla ik over. Heeft VVV makkie? Uh, dat denk ik niet. <laughs> dat weet ik wel zeker van niet. <laughs> ik denk dat ze het heel zwaar krijgen bij ons. Uh, ze hebben de eerste wedstrijd uh, bij hun hebben wij gewonnen met 2-1. Uh, dat was op dat moment uh, onverwacht. Voor de buitenstaanders. Uh, wij zaten wel in een goede periode. Uh, ook om de bekerwedstrijd tegen AZ heen. En uh, wij wonen daar met twee heen, dus dat was wel uh, een mooie herinnering. En uh, we hopen hem vandaag door te trekken. Ik denk dat uh, Rotterdam heel erg naar jullie kijkt vanavond. Sparta bedoel ik, hè? Sparta, ja. We kunnen ze natuurlijk een beetje... Uh, een goede dienst te bewijzen. Uh, we gaan het zien. Uh, we hebben het helaas laten liggen tegen Sparta. Uh, thuis waren wij... was uh, uh, nou, wil ik niet zeggen, maar we hadden het heel zwaar... Uit hadden we wel recht op een puntje minimaal. Um, maar het had niet zo mogen zijn. Dus misschien dat we ze uh, een goede dienst kunnen bewijzen, ja. Jullie draaien goed op het moment. Waar ligt dat aan? Ja, ik, ik denk dat we al een hele goede periode hebben gehad in de eerste helft van het seizoen. Um, wat ik net al zei, rondom de bekerwedstrijd hebben we hele goede wedstrijden gespeeld. Um, ik denk dat we ook tegen AZ, um, waar we werden uitgeschakeld, <coughs> dat toch meer hadden verdiend. Ja, um, zeker dus, onverdiend. Er zat, ja. Er, er zat veel meer in. Maar goed, dat krijg je dan op dat moment niet. En hebben we rondom de windstop een hele moeilijke periode gehad... waarin we ontzettend moeilijk scoorden. Um, veel kansen nodig hadden om een doelpunt te maken. En dan vaak in de slotfase deksel op je neus krijgen. En nu scoren we wat makkelijker. 3-0, 4-0, nog 4-2 uh, tegen, uh, tegen Ajax. Ja, dan maak je die doelpunt wel. Dan maak je jezelf ook zo, uh, zoveel makkelijker. En dan komt er ook wat minder druk op de verdediging te staan. Um, dan krijg je wat minder makkelijk doelpunten tegen... Um, dus ik denk dat het vooral in, in, in benutten van de kansen uh, zit... dat wij wat beter draaien deze ja. fase. Volgende week weer thuis, PSV. Ja, jong PSV. Leuk. En uh, Volendam gelijk de oh ja. Het wordt een interessant weekend. Dit is uh, voor ons uh, elke week een finale. Uh, we staan er op dit moment uh, redelijk voor. Uh, we moeten nog wel wat punten pakken... willen we uiteindelijk in die nacompetitie gaan doen. Um, maar we zitten erbij en dat is het belangrijkste. En het gaat er nu om dat we erbij blijven... en zo lang mogelijk mee blijven doen... Om, uh, om een plekje in die nacompetitie. Maar leuk, toch... ja, aan het begin had niemand dat gedacht. Meestal worden ranglijsten bepaald op, uh, op begrotingen. En daar zitten wij natuurlijk niet bij. Maar um, ja, je wil, elk jaar wil je meevoetballen om iets. En um, op het moment dat je in, uh, in februari, maart al bent uitgeschakeld voor nacompetitie... wordt dat een heel lang seizoen. En nu doen we nog mee. Dat maakt het al interessant voor, voor alles en iedereen. Ook uh, sponsoren, supporters. Je merkt in het stadion dat het, uh, dat het druk is. Een uh, aantal wedstrijden uh, zo goed als uitverkocht. Uh, dat heeft natuurlijk ook met de resultaten te maken van de laatste weken. Maar uh, ook dat je nog meedoet om iets. Uh, dat maakt het gewoon een stuk leuker om, om, om uh, bij Telstar te voetballen. U luistert naar de aanvoerder van Telstar, Frank Korpershoek. En naar het programma De Watertoren Sport. In dat programma draaien we de muziek van onze gasten. En Are You With Me? Lost Frequencies is jouw volgende plaat. Daar ook, komt hij. Ook heerlijk. Nee, nee, nee, die, uh, Hennie, ik had, <laughs> Je moet even links onderaan het schermpje kijken. Dus dan vind je het spelletje en daar staat een muziek die, uh, die afgespeeld kan worden. Ik had een bril afgezet. <laughs> uh, maar we gaan even <laughs> uh, naar de pier van, uh, van Muilen. Okay. En dan gaan we naar de Dock of the Bay. En uh, onze renning is nabij, want Auto's is daar. Ja. En jij bent Charles uh, Charle Duits. Wat vind ik aan de oude dingen? <laughs> uh, welkom uh, als technische man in dit programma. Dankjewel. Sittin' in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in. And then I'll watch them roll away again. Yeah.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 At the dock of bay Watching the tide roll away Ooh, Sitting on the dock of a bay Wasting time Dit is Watertoren Sport. Gepresenteerd door Henny Rukert. En die heeft als gast vandaag. Die heeft als gast vandaag Frank Korpershoek, de aanvoerder van Telstar. En Telstar is eigenlijk uh, in het nieuws niet alleen als voetbalclub op het ogenblik, maar ook naar aanleiding van uh, het programma Nieuwsuur op NPO 2, waarin uh, aandacht werd besteed aan de gemeentelijke steun in het betaalde voetbal. Daar zijn nogal wat fouten gemaakt uh, betreffende Telstar. Nou ja, ik, ik denk dat er... Ik heb zelf het programma niet gezien. Um, ik denk dat er een aantal dingen uh, zijn geroepen over uh, verschillende clubs. En um, de informatie die daarover verteld is gegeven, die was niet helemaal correct. Um, dat lees ik ook in de reactie van, uh, van Pieter de Waard. En, um, um, ja, ik, ik heb het programma nog niet gezien. Pieter de Waard is jullie algemeen directeur. Ja. Uh, die uh, zei het volgende staatsteun in de voetballerij gebeurt en is schandalig weten we sinds de uitzending van Nieuwsuur gisteravond, hoezo? Telstar is er juist trots op, trots dat we de staat steunen met onze club we houden veertig werknemers van de straat en we betalen ieder van hen een normaal salaris prachtig antwoord um, ik, ik denk dat dat ook wel weergeeft waar de club voor staat um, als je alle maatschappelijke projecten ziet uh, ik geloof dat uh, uh, rond de 40 uh, man uh, uh, rondom de club hebben lopen, vrijwilligers. Uh, um, ik, er zijn een aantal maatschappelijke projecten uh, die er worden gesteund. Uh, waar ontzettend veel kinderen uh, elke keer met plezier naartoe gaan. Uh, ik ben zelf twee keer bij een uh, schoolproject geweest. Uh, waarin we kinderen met uh, wat moeilijke uh, leerachtergrond... Uh, proberen te stimuleren om uh, zich weer te herpakken... En, uh, hun best te doen op school. Nou, ja, Dat is met ontzettend veel enthousiasme ontvangen. Uh, daarbuiten zijn we nou het samenwerking met Tata Stiel bijvoorbeeld. Uh, die laatst nog een clinic bij ons heeft gegeven. Waar heel veel kinderen op afkomen. Dus uh, ik kan me wel vinden in het antwoord van Pieter de Waard. Uh, er wordt zoveel meer gedaan dan uh, alleen een lening van de, van, de, van de staat. Of van de gemeente. Uh, die ook uh, niet helemaal waar blijkt te zijn. Uh, het blijkt iets anders in elkaar te zitten dan dat het daadwerkelijk is aangegeven door, door Nieuwsuur. Um, maar goed, ik kan me um, vinden in het, in het mooie antwoord van Pieter de Waard. Bijzondere antwoord van Pieter de Waard. Pieter had het ook nog over de maatschappelijke activiteit. Dat heb jij ook al een heel even aangeroerd. Techniek experience, wat is dat? Um, dat wordt één keer per jaar, als ik het goed zeg, uh, georganiseerd in het stadion. Um, en daarin wordt uh, uh, aandacht besteed aan de technische kant van, van leren. Er zit een technische school... En, uh, bij ons in de buurt... en die uh, laat dan zien wat ze kunnen. We hebben een aantal jaar geleden... Uh, bubbelokkels gehad um, op de middenstip... die uh, allerlei activiteiten had meegenomen... Uh, die te maken hadden met... Uh, uh, zijn... Uh, werk... Uh, als astronaut. En, um, om zo jongens te enthousiasmeren... voor de uh, voor technische, uh, technische kant van... Uh, van de maatschappij... En, um, ja, dat is ontzettend leuk en dat wordt met veel gejuich ontvangen elk jaar. Ja, jullie hebben ook School School en Playing for Success. Ja. je ja, hetzelfde ja. idee erachter? Um, school School is eigenlijk het enthousiasmeren van kinderen. Uh, playing for Success is een uh, dynamische leeromgeving waarin jongeren um, op een andere manier bepaalde leeraspecten uh, onder ogen krijgen. Uh, zoals. Volgens een simpel rekensommetje doen ze dat met het tellen van de stoeltjes in, uh, in het stadion. Of de afmeting van school, om zo een oppervlakte te berekenen. Dus een hele dynamische leeromgeving, een leuke leeromgeving. Uh, ze dromen er allemaal van om pofoetballer te worden. Uh, en ze daarin dus uh, wat meer aan te bieden. Duidelijk. Telstar is meer dan voetbal. Uh, dat is ook een van de slogans die ze hebben, inderdaad. Ja, nou ja Telstar is zeker meer dan voetbal. Ik denk dat als je rondloopt op Telstar, dat je dat je al dat meekrijgt. Van Korpershoek in. De Watertorensport, ook met zijn muziek Under Pressure, Queen. Ja. Veel moeten luisteren voor. Van Queen gaan we naar een king, de king van het wielrennen... en het promoten van wielrennen, André Janssen. Hi. Hi. Wat een fantastische week. Ja, het is uh, geweldig. Genieten van al die, dat, dat jonge elan wat, wat uh, de wielersport eigenlijk heeft overgenomen. En Nederland uh, ja, blaast weer een uh, flinke toeter mee. Hè? Het begon allemaal op die uh, Noord-Belgische wegen... Ja, oh, zeg maar, nou, dat was echt onvoorstelbaar wat hij deed, Nicky, Nicky Terpster. Ja. ja, hij reed gewoon volle bak door. En uh, ja, het was de dood of de gladiolen. En dat zegt hij ook zelf in een interview. En het is ook uh, aardig dat, uh, hoewel Nederland veel te weinig wielrennen uitzendt op televisie. Hè, in plaats van wielrennen is er dan Concoursie, piek, hockey of schaatsen op televisie. Ja, of een van de onzinprogramma. Ja, uh, Waar bijna niemand naar kijkt. En uh, de Nederlanders kijken dus en masse naar de Belgische zenders. Ja. En er is zelfs een Nederlandse zender nu, Wielerflits. Ja, die is mooi, hè? Die maken zelf opnames, samen met uh, Flavio Paschino. Die gaat in een auto zitten met een camera. Die zet uh, op de fietscamera's neer. Die maakt met zijn camera in de hand zelf interviews met de renners voor en na de wedstrijd. En zendt het uit online. Ja, het wordt nou, leuker en leuk. Ja, ja, geweldig die ontwikkeling, ja. joh. Hey, even naar Londen. Ja. Mijn, mijn maatje heeft zilver. Ja, ik, uh, Theo Bos uh, ja. en natuurlijk de drie-man-sprint. Maar ja, die maken een fout volgens mij, hè. ja. Ja, die na de start trok de eerste man zo hard door... dat de tweede man uh, een ja. metertje of acht moest laten gaan. Ja. En dat, uh, ja, dat kost je de overwinning. Jammer, hè? Ja, dat is toch wel... Daarom dacht ik eigenlijk dat ze beter Theo Borsten bij hadden kunnen laten. Een ervaren man die zorgt dat in ieder geval de, de regie in orde is. Ik denk dat, dat dat nu wel gaat gebeuren, eigenlijk. Het lijkt mij niet uh, ondenkbeeldig... Want een man als Theo Bos, die, ja, die kan lezen en schrijven met die baan. Ja. En die kan natuurlijk uh, in Rio zomaar een gouden medaille weg gaan halen. Dat zou lekker zijn. Ja, dat, uh, ja Nederland uh, blaast weer flink mee. Grijp... Ook oh, de meiden trouwens, hè? Ja, hartstikke goed. Ja. En uh, uh, zilver voor Kirsten Wild. Ja. En uh, ja, ook weer grandioos. En vandaag dan de 500 meter. Uh, en ook de teamsprint voor de vrouwen. Met Alice Lichtlee. Ja. Mijn uh, goede Facebook-vriendin. <laughs> ja, maar de liefde is gevallen en daar heeft ze veel last van, hè? Ja, nou ja, dat uh, ge, hoort er dan bij. En ja, met zo'n groot lichaam ga je natuurlijk wel eens onderuit. Dat is, dat is op de baan helemaal. Ja. Dat snelle draaien en keren. Ja. En dan lig je zo op je, op je snuit. Maar uh, je hebt een belangrijk persoon daar zitten, hoor ik, van uh, in de voetbalwereld. Ja, <laughs> nou, dat is zeker een belangrijk persoon. Vanaf <laughs> ja. de, de dag van zijn geboorte lid van de Koninklijke HFC... Daar ook ook trainer van de B. Ook geboren met een bal onder zijn arm? Oh, ja, oh Ja, dat zeker. Ja. Ja, ja. Dat... Ja. Ik denk onder ja. iedere arm heen hoor. Ja. Maar hij is uh, dus al die jaren al lid van de Koninklijke HC. Traint hij de b junioren hoor? En, ja, ja. en jij hebt een zoon die, uh, die ook aardig aan de weg timmert? Ja, zeker. Het is, het is nu uh, ja, eigenlijk kiezen of delen. Hè? Ja. Dus uh, nou, dat Italië-verhaal, dat ken je. Ja. En daar is uh, de vraag van uh, Kievo uit uh, Verona. En dat uh, tegen de tijd van de zomer, en we hebben dat zo afgesproken min of meer, dat we dan eens een keer gaan kijken. Want dat jongen moet natuurlijk eerst even zijn examen op school doen. Hè? <laughs> dat vind je wel belangrijk eigenlijk? <laughs> ja, dat is wel het belangrijkste. <laughs> Luister André, uh, uh, Haarlem is niet ver. En nee? HFC is een warm bad. Ja. En ik heb beelden van hem gezien. Ik denk dat hij er thuis wordt. Nou, dat zou zomaar kunnen. Wat spelen ze? Tweede divisie of eerste divisie? Nou, bijna eredivisie, maar dat... Bijna. Eredivisie. De B-jeugd, ja? Oh, sorry. Nee, nou, dat, dat weet Frank beter dan ik. Maar... Nee, maar de, de B-jeugd is natuurlijk... Uh, ja, daar is nog groei in te doen. En André is nog een jaar B-er hierna. Ja. Oh jee, nou, de, de b junioren spelen op dit moment vierde divisie, maar um, de A-junior staan op het uh, randje van de eerste divisie in. Kijk, dat is natuurlijk dat mooi, is, euh, mooi nieuws. Ja, dat is een en, goede progressie, ja. En weet je wat er gebeurt met goede jongens uit de A-junioren? Nou? Nou, die gaan naar het eerste. Ja, natuurlijk. En weet je wat er met het eerste gaat gebeuren? Nou? Die worden kampioen van Nederland, die winnen van Katwijk in de finale. Dat gaat gewoon gebeuren. Want daar ben jij de trainer van zeker. Nee, maar... nee, nee, nee, nee, nee. Dat is te veel eer. Maar, maar... Uh, alles is uh, weer in, in beroering in die voetbalwereld. Ja, en ja. Uh, Nou, ik probeer dus er alles aan te doen. In ieder geval dat het jong uh, zijn talenten uh, naar behoren tentoon kan spreiden. En als daar enigszins voor gereisd moet worden... of dingen opgelost moeten worden, dan doen we dat gewoon. Want, uh, ja, moet je eens kijken wat een wielrenner reist. Ja, precies. Kunt je mee trainen, Frank? Ja, hij is welkom, uiteraard. Hoor je dat? Nou, dat is leuk. <laughs> en het is een warm bad, hoor, die club. Dat kan ik je meedelen. Dat is een heel warm bad. Koninklijke HFC, nou, ja. dat uh, lijkt me niet verkeerd. Maar ja, de B-junioren en dan daarna de A-junioren. Wie weet. En dan het eerste. Ho, ho, ho, ho. En dat niveau dan... Goede trainer ja, volgend ik, jaar. Ik heb de indruk dat, uh, dat Nederland als geheel een inhaalslag aan, aan, het, aan het doen is... ten opzichte uh, in, het, in het wereldwijde voetbal. Die, die indruk heb ik. Ik bekijk het dan altijd zo'n beetje globaal vanuit een helikopter... en dan denk ik van ja, ze zijn al die clubs zo bezig met, met uh, gedetailleerde trainingen... met een goed jeugdbeleid en met uh, ge, gestructureerde opbouw. Dat nou, moet ook wel... We dat hebben natuurlijk even de boot gemist. We zijn weer wakker ja. geschud. Ja, dat lijkt mij wel. Maar vooral ook wat de kenners dan zeggen. dat De, de kleine, de vroegere tussen stenkels, kleine landen... hebben het uh, niveau van Nederland eigenlijk bijgehaald. Ja. Ja, dus nu moet je de volgende stap gaan zetten. Ja. En ik denk wel dat men dat zich dat bewust is nu, ja. Heb jij dat Nederlandse jochie bij Manchester United zien invallen met zijn 18 jaar? Nee, ik heb het niet gezien, maar ik heb er wel van gehoord. Mijn zoon die houdt het bij, ik weet het ja. precies. Wij ja. hadden Haarlem ja. hier nog, hè, als betaald voetbalclub. En die hadden altijd prachtige toernooien. Mijn zoon speelde daar met hem. Ja. En wat denk houdt je, gisteren meldt hij zich aan op Facebook of ik alsjeblieft vriend met hem wil worden. Ja. Dat vind ik dan zo leuk, weet je. Ja, machtig man. Ja. Want je moet, je moet uh, ja, de vorige generatie natuurlijk altijd meenemen en al die ervaring gewoon lekker consumeren. En dat is, uh, dat is heerlijk. Ja. En dat, dat, ik beschouw het ook anders dan de meeste mensen in die voetbalwereld. En we praten er daar ook over. We hebben trouwens Real Madrid weer binnengehaald. Ja, dat Voetbalclinics bij ja. VVAV. Ja, heb ik gezien. <laughs> ja, en dat, weet je wie dat regelt, wie dat organiseert? De zoon van oud-wereldkampioen wielrenner, Gert Bommers. Kijk. En zo ja, zijn de en... twee sporten weer bij elkaar. Juist. En uh, nou ja, zijn kameraden Gertbong is er zelfs met me thuis geweest hier. Ja. Ja. De oude Gert. Jij bent maar, zelfs uh, hier in de uitzending geweest, oude André. Ja. <laughs> hey, jongen, bedankt. We gaan genieten in Londen. We gaan genieten van uh, aankomende zondag. ja Het is en, uh, heerlijk. De meneer die nu bij je zit, uh, even op Facebook even kijken waar ik zit. Dan hebben we daar, nemen we daar contact mee. En wie weet wat er hier uh, bij ZLM geboren wordt. Ja, er ja. kan van alles en nog wat hier. Zo blijkt er maar weer op Facebook alleen maar mannen met ballen, hè? <lacht> <lacht> dat is onze technicus. <lacht> ja. Daar komen we straks ook nog over te praten. Ja, en uh, Stradibianca zaterdag, hè? Dat ja. Is een, uh, ja, dat is een van de mooiste wedstrijden van het jaar, Schidden. toch wel. Ja. Ja. En uh, nou, we hebben de driedaagse van west Vlaanderen. Ik begint vandaag met een proloog. Mm -hmm. Ik heb Martijn Keizer getipt. Want die uh, rijdt fantastisch en geweldig hard. En het is bijna een buurjongen hier in Muntendam. Ja. En uh, nou ja, parijs Lies begint natuurlijk zaterdag. Heerlijk, hè? En dan gaan we het ook zien. En dan hopen we Nicky ook nog weer eens te zien. Oh, vast wel. En uh, nou ja, onze goede vriend Dylan Groenewegen. De kleinzoon van Ko Zieleman. Die werd vijfde, Dat was trouwens ook niet zo slecht. Ja, dat is een beest van een gozer. En een beer. En ja, die snoet, als je hem ziet, is net alsof je opa Co ziet. <laughs> en ook oma, de, de vrouw van Kozieleman, Annie. Is natuurlijk een zuster van Hein van Brene ja. Dus er kolkt daar bloed in die Dillen Groenewegen, joh. Dat is een kanje van een wielrenner. Ja. Echt een lekkere Amsterdammer. <laughs> nou, we gaan ervan genieten. Dankjewel, André. Tot volgende okay, week. Dag. Dag jongen. Dag. Hoi. I won't quit till I'm a star. Oh. Zandvoort regent het, dus uh, met George Benson maakten we even een uitstapje naar Broadway. En hij kan niet alleen fantastisch uh, voetballen, hij is niet alleen belangrijk voor de sport, maar hij heeft ook nog smaak voor muziek, <laughs> heb ik zojuist geconstateerd. En dan praat je over Frank Korpershoek, de aanvoerder van Telstar, die vanaf de geboorte, vanaf de dag dat hij geboren werd, uh, lid is geworden van de Koninklijke HFC. Zijn vader had een hele goede actie daar, ja. maar hij begon pas als actief lid op zijn zevende, want dat mocht toen pas. Mm -hmm. Ik moest trouwens tien zijn, weet je dat? Ik, ik mocht nog een jaartje eerder, alleen uh, ik vond het zo ontzettend leuk om lekker met mijn vriendjes buiten te voetballen. Dat ik helemaal geen zin had om verplicht ergens uh, op een training te moeten verschijnen en uh, daar te gaan voetballen. Ik vond het veel leuk om op het pleintje te blijven spelen en uh, in de buurt van school met mijn vrienden. En dat heeft gewoon uh, een jaar en anderhalf jaar extra geduurd voordat ik uh, uiteindelijk bij AFC terecht kwam. Maar dat langere wachten heeft wel succes gehad. Je hebt zo'n beetje alle selectieteams doorlopen. Ja. Veel kampioenschappen gehaald. Zeker in het begin. Uh, hoe ouder ik werd, hoe minder dat, uh, uh, dat ging lukken. Maar zeker in het begin een aantal keer kampioen geworden, ja. En die districtbeek was natuurlijk heel leuk. Ja, ik heb in de um, E-junior heb ik hem gewonnen. En in de D-junior heb ik hem ook gewonnen. En toen heeft het een aantal jaar geduurd voordat um, HFC weer in een finale stond in jeugdelftal En die heb ik vorig jaar zelf als trainer mogen spelen. Uh, die hebben we helaas verloren van A de 20. Maar dat cirkeltje was bijna rond. We gaan dit jaar weer uh, voor een nieuwe kans. We staan in de halve finale. Dus ik hoop okay. dat dat gaat lukken. het goed. Wat jezelf betreft. Je was 18. En toen was daar uh, uh, Rajin de Haan ja. de trainer. En daar ging je in het eerste. Eigenlijk van, uh, van de een op de andere dag. Uh, na de winterstop mocht ik erbij. Uh, ik heb geloof ik één oefenwedstrijd gespeeld. En uh, daarna gooide hij me al centraal achterin. Tegen de DBV. Een club die helaas niet meer bestaat. Maar waar ik later nog een jaartje heb gevoetbald. Um, ...stond ik uh, opeens in de basis bij HFC, ja. Tweeënhalf jaar in het eerste, ja, ja, een wedstrijdje op 70 denk ik. Ik weet niet precies. En hoe zat het met die degradatie? Dat is toch niks voor jou? In mijn eerste jaar degradeerden we gelijk vanuit de eerste klasse. Um, toen ik erbij kwam, stonden we al onderaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar um, ja, dat was gewoon ontzettend lastig. Er waren heel veel jonge jongens in dat team. Um, ja, dat, dat ging net op het laatste moment mis... En, uh, Goed, we hebben daarna hele mooie jaren gehad met diezelfde jonge jongens. Uh, heel veel vrienden bij elkaar uh, gezeten. En een aantal jongens zijn ook uh, nog naar mooie clubs gegaan. VVSB, Ruben Cussell, Willem Koulemij. Die nu in zaterdag 1 spelen. We hebben ontzettend mooie jaren gehad. En uh, ja, dat, uh, dat was geen straf voor in de tweede klasse. Je bent ook promotor van het zaalvoetbal. Ja, ik heb uh, toen ik een jaartje of 8, 9 was... had ik een trainer, Richard Mettes. Um, en die heeft mij benaderd toen ik een jaartje of 14, 15 was. Zou je het leuk vinden om met een aantal jongens... Uit die uh, periode te gaan zaalvoetballen. Uh, hartstikke leuk. Toen zijn we een zaalvoetbalteam begonnen. Onderin uh, de klassen begonnen. Ik geloof vierde of vijfde klassen. Uh, achter elkaar kampioen geworden. En dat hebben we geschopt tot en met de hoofdklassen. En uh, toen uh, werd het wel veel voor iedereen. Toen moesten we ook gaan trainen. En jongens gingen ook naar andere clubs toe. Dus het werd steeds lastiger om dat bij te houden. En dat is helaas uit elkaar gevallen. Maar dat was een ontzettend mooie periode. Met, uh, met, met, met echte vrienden die met elkaar voetballen. Wel leuk hè? Zafval is fantastisch. Ik vind ook een toevoeging aan uh, het jeugdvoetbal. Als uh, kinderen gaan zelfballen. Ja. Een andere ondergrond. Uh, bal stuit uit anders. Ze moeten zich aanpassen. Ik denk zeker een toevoeging. Ze worden technischer. Zeker. zeker. Ja. Hey, je kende Hans van Noordenveld. Want dat, dat was de reden dat je naar DWV ging? Ja, ik had uh, dat jaar een moeilijk jaar bij HFC. Ik had wel wat gespeeld, zeker aan het einde. En ik denk een week voor de overschrijving uh, ging even mijn teamgenoten, Karel Willemsen. Uh, ...maak je de overstap naar DWV. Uh, die had goed contact met Hans van Doornenveld. En die belde mij, uh, denk ik een week voor de overschrijving... Uh, ...zou je het ook leuk vinden om die kans te wagen? En ik dacht, nou, uh, ik wil het wel proberen. Ik uh, ga kijken hoe hoog ik kan eindigen. En toen was ik uh, al twintig jaar, dat is best wel laat... ...om nog een uh, stapje omhoog te maken. Maar hij had me overgehaald en uh, ja, vanaf de eerste dag eigenlijk geen spijt van. Hij maakte me om de twintigste aanvoerder. Uh, we openden tegen uh, het Ajax van, van Snijder en uh, Marcus Rozenberg en uh, Mitea... We kreeg wel flink klop, geloof ik, 5, 6, 7, 0 ofzo. Maar ja, goed, dat is geen schande natuurlijk. Maar heel veel gespeeld, heel veel geleerd in de, in, in de hoofdklasse dat jaar. En uh, uiteindelijk met het resultaat dat ik in het Nederlands amateurteam mocht spelen. Dat bestaat helaas niet meer. Uh, speelden we speelden mooie wedstrijden, uh, onder andere tegen België. En daar heb ik mogen spelen en dat, uh, dat is een ongelofelijke ervaring geweest. En, uh, dat neem je mee uh, uh, in je latere voetbalcarrière. En uiteindelijk de overstap kunnen maken naar, naar Telstra dus zo. Uh, toch wel een beetje opgevallen daar. Ja, kregen jullie toen ook een haasje als bij de amateurs? Nee, helaas niet. Nee, nee, nee, geen nee, nee dat, vind ik, dat vind ik wel jammer. Het was wel, een, um, ja, zoals ze dat zeiden, een officiële wedstrijd. Ik heb wel mijn shirt mee mogen nemen. Maar uh, ik heb helaas geen haasje mogen krijgen, nee. Dat shirt hangt in de kamer? Of? Ja, dat shirt hangt uh, in de kamer, ja, dat klopt. <laughs> ja, terecht. Ja, ja, vind ik ook. Uh, dat is toch wel uh, ja, een hoogtepunt... Het was niet zo groot als dat je in de arena staat voor 50.000 man. Um, wij speelden in Limburg ergens, bij Echt. In Echt. Um, maar op het moment dat dat volgens niet gaat spelen... was dat toch wel bijzonder. Dat gaf toch wel kippenvel. Dat is toch wel uh, ja, ontzettend leuk om mee te maken. Tiende seizoen bij Telstar nu. Wow. Ja, uh, toch wel bijzonder. Iemand heeft ooit een keer gekwalificeerd als de One Club Wonders. Uh, <laughs> Zover wil ik niet gaan. Maar het is natuurlijk wel uh, uitzonderlijk dat je in deze... Tijd, zo lang bij een club heeft, en uh, daar ben ik stiekem ook wel een beetje trots op. 250 wedstrijden. Om en erbij, ja. Om en erbij, aanvoerder. Ja, ja, sinds anderhalf jaar nu. En uh, vier knieoperaties. Allemaal Daarom rechts. Ja, dat is allemaal in een uh, tijdsbestek van, uh, nou, zoals ze zijn geweest, drie, drieënhalf jaar geweest, um, waarin ik vier keer onder het mes moest. Um, gelukkig geen kruisband, allemaal ministersoperaties. Hebben ze twee keer binnen, twee keer buiten. En de binnenband, uh, binnenband was kapot. en Dat hebben ze allemaal gefixt. Dus ik hoop dat dat nu uh, weer helemaal goed is. Ik heb nu wel een beetje last van mijn andere knie. Maar dat is meer door een, door een moment geweest. ik schrok wel hoor. Ik schrok zelf ook. Wow. Uh, het is altijd even schrikken. Zeker ja. omdat je weet wat, uh, wat er kan komen. Maar goed, zover is het niet. en uh, Ik hoop volgende week weer aan te sluiten. Maar het is wel een, een heftige periode geweest. Um, op het moment dat een dokter je vertelt... dat het beter is om te stoppen bij de vierde operatie. Met voetbal... Um, ja, daar hou je niet zoveel rekening mee als je een jaartje van 28, 29 bent. Want je gaat er nog vanuit dat je een aantal jaar voetbalt. En dan gaat er wel een hoofd door je hoofd, uh, door je hoofd heen. Maar goed, ik, ik ben fitter dan ooit teruggekomen en uh, ik heb uh, nou ja, helaas vanavond moet ik dan wel missen, maar uh, voor de rest nog geen minuut gemist dit seizoen. En uh, ja, het is wel een te lust, ik, dat ik vanavond dan wel moet missen. Maar ik ben fitter dan ooit en uh, ik heb er weer zin in. het is weer mooi voetbal. Hoe lang nog? Zo lang mogelijk. Het altijd gevaarlijk om daar een uitspraak over te doen. Maar ik, ik hoop zo lang mogelijk nog te blijven voetballen bij, uh, bij Telstra. En uh, ja, op het moment dat dat niet, uh, niet verder kan, dan uh, gaan we andere mooie uitdagingen zoeken. Toen ik hoorde wie de nieuwe trainer van HFC werd... Hè? Ik weet waar je op doet, denk ik. Toen dacht ik, nou Frank, komt terug. <laughs> ik kan het ontzettend goed vinden met Ted. Bedongstad uh, heb je het ook. Ja, Ted Bedongstad. Ja. Ik vind het een, uh, een hele fijne vent om mee te werken. Ik denk ook een hele goede trainer voor de Koninklijke... Ik heb nog anderhalf jaar contract. Dus die ga ik eerst uitzitten. En uh, ik denk dat we daarna uh, eerst met Telstar moeten gaan zitten. Wat uh, de plannen zijn. Of ik zelf uh, uh, nog fit genoeg ben. En uh, er genoeg plezier in heb om, uh, om dat door te trekken. En aan de andere kant of zij natuurlijk tevreden zijn. En daarna kijken we verder. Welkom ja, terug. Dat zou eventueel kunnen. HC <laughs> blijft een mooie club natuurlijk. Ja, ja. Dat, dat zit die hard. Als je zo lang lid bent bij een club. Is dat natuurlijk altijd een optie. Maar... Alles moet kloppen, bedraai je muziek. La, too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 Night in the Pips Midnight Train to Georgia. En voor de mensen die uh, Watertorensport via de sociale media uh, volgen, uh, daar heb ik nog even een mededeling mee. Want die uh, verwachten uh, dat Ron uh, Peerboom-Voller hier ook uh, aan tafel zit. Maar die uh, is waarschijnlijk verhinderd of er is iets tussen gekomen. Hij is er nog niet. Misschien dat hij nog binnenkomt te uh, vallen. In ieder geval de mensen die dat hebben gelezen en zich afvragen hoe dat allemaal kan. Nou, dat is dus aan de hand. Dat wil ik eventjes melden. Uh, ik geef het woord weer aan Hennie. Hij, uh, hij was ingesneeuwd in Heemstede. Hij heeft zijn auto uit de sneeuw gekregen en hij is onderweg. Nou, dat is helemaal goed. Rapje is natuurlijk, want hij dacht dat het 's avonds was. Maar het is hier echt s ochtends hoor, de Wadentorensport. We hebben normaal op dit uur Johannes van de Zandvoortse Courant, Zandvoortse met SCH. Uh, die kon helaas niet, die is verhinderd, maar die heeft natuurlijk wel heel braaf zijn uh, sportagenda opgestuurd. Nou, draai toch even zijn jingle. Hallo hier is Helmoet Joop. <laughs> Ja, eigenlijk moet je nou uh, Karim, de jingle van Karim draaien, want uh, ja. gewoon Joop. Joop, je komt terug bij ZFM. Nou. Ik, uh, dat is eigenlijk nieuws, dat is een premiere voor jou, hè? Ja, ja ik, ik ga, ik ga, ik, ik, ik, als het goed is, ga ik terugkeren. Ja, je gaat ook iets doen op maandagavond met sport en zaken. Dat zou zomaar kunnen. Nou, ik weet ik ben ervan overtuigd, vanaf 1 augustus. Maar goed, je mag nu even, uh, even Joop vervangen, Joop. Nou, uh, dankjewel uh, Henny. Hier is Karim. We beginnen dan op zaterdag uh, voetbal om 14.30 ZSGO slash WMS. Henny, weet je waar dat voor staat? Ja, zonder samenspel geen overwinning. Wilskracht maakt sterk. En dat is een heel bijzondere club. Want een van de junioren van HFC heeft in de uitwedstrijd tegen hun uh, zijn arm gebroken. Na een paar weken staat er opeens een delegatie van deze club op het veld van HFC met een prachtig cadeau: een shirt van Ajax. Voor die jongen om snel weer beter te worden. Kijk, en dat gebeurt veel te weinig in het voetbal. Trouwens in de hele sport. Ja, het is al een mooi, mooi iets van het amateurvoetbal vind ik altijd. Frank, dus ja. jij wist ervan hè? Ik stond er uh, naast toen het gebeurde. Ik had niet helemaal door uh, waar het precies om ging. Maar dat is uh, iets heel bijzonders denk ik als een club dat doet. Hartverwarmend. Maar eigenlijk zou het niet bijzonder moeten zijn. Nee, het zou eigenlijk altijd moeten gebeuren. Het zou heel mooi zijn ja. als, dat, uh, als, als mensen zo met elkaar omgingen. Ijdele hoop. Misschien wel ja. ja. Oké, okay, sorry Joop. Ga door. Dankjewel Henny. Het is dus een oude fusieclub uit Amsterdam. Uh, ze staan op dit moment nummer 5. En SV Zandvoort staat op dit moment nummer 2. Dus daar zijn ook gewoon alle kansen. Um, ja, ze spelen dus tegen SV Zandvoort komende zaterdag. Lijstaanvoerder Buiten Veldert heeft vorige week in de inhaalwedstrijd tegen Vlug en Vaardig. Ook zo'n leuke voetbalnaam. Door één 1, -1 gelijk te spelen kostbare punten laten liggen. En SV Zandvoort moet nu. Nog uh, een keertje naar buiten Veldert. Dus daar liggen nog alle kansen. Dan uh, de finale 4 op Circuitpark Zandvoort vanaf 10 uur 15. De laatste race op het Winter Endurance Kampioenschap. Training begint om uh, 10 uur 15. En om 11 uur 30 gaat de startprocedure van start. Dat lijkt me logisch, want dat is een startprocedure. En vanaf 12 uur uh, ja, begint het race spektakel dan. De kosten om daar naartoe te gaan overigens zijn 10 euro. Dus uh, als je nog een... Uh, ook met wat geld heb, kun je er graag naartoe gaan. Op zondag hebben we dan basketbal... in de Corvors Sporthal normaal. Maar nu is het volgens mij een uitwedstrijd, dus dan gaat dat niet door. Dat is de Gasperdammer Warriors. <laughs> ja, ze zijn, zijn clubnamen dit. Uh, tegen de Lions. Onze Standfordse Lions. In de Sporthal Gasperdam... in Amsterdam-Oost. Dat is dan weer de nummer 2 tegen de nummer 1. Want de Lions staan daar in nummer 1. <coughs> de Lions heeft nog uh, geen wedstrijd verloren dit seizoen. De thuisclub. Is de enige club waar nog niet tegen gespeeld is. Heel raar natuurlijk om uh, aan het eind van het seizoen dan uh, tegen die club te gaan spelen. Um, Gasperdam, Warriors komen op 26 maart uit. Of komen hier naar Zandvoort toe, spelen uit dan. En de Lions staan met een wedstrijd meer gespeeld. Acht punten voor op de nummer twee. Dus als het goed is, gaat het dat is, wel het goed, goed, goed komen. Het is goed. Ze worden kampioen. En er is dit weekend dan helaas geen hockey en handbal. Nee. Zonde. Geef geeft ons een goed moment om met de gast van vandaag... Frank Korpushoek, de aanvoerder van Telstar... even het nieuws uit de krant door te nemen. Allereerst natuurlijk aan jou de vraag, Frank... heb jij gisteravond de halve finale gezien? Ik heb het laatste half uurtje uh, gekeken, na twintig minuten... waarin ik het echt uh, een bekerwedstrijd vond. Maar ik heb begrepen dat het niet de hele wedstrijd uh, door was. Ik heb de eerste helft gezien, ik ben in slaap gevallen. Uh, nou ja, als ik de interviews hoor, dan kan ik me dat best wel voorstellen... Maar zeker de laatste 20 minuten gebeurde een hoop. De twee goals natuurlijk, de penalty. Uh, ik zag nog een opstootje tussen Lucas en Elia. Die elkaar zeker het laatste kwartier bleven opzoeken. Dus ik vond het eigenlijk wel een vermakelijk laatste gedeelte. Maar uh, zoals een bekerwedstrijd hoort te zijn. Zo. Ja. Die amateurs dus in de finale. Die doet op VVSB. Ja, ik heb het ook fijn hoor. <laughs> maar goed. Het, het, het Nederlandse elftal gaat weer omlaag op de FIFA ranglijst vind je daarvan? Ja, vind ik wel een kwalijke zaak. Maar wel uh, gezien de laatste resultaten. Logisch gevolg, denk ik. Uh, Binnenkort speelt Nederland weer. Dan kunnen ze weer een puntje omhoog. Hè? Ja, Frankrijk geloof ik. Ja. Ja. Die heb je nog maar niet gewonnen, hoor. Wij winnen tegenwoordig heel moeilijk uh, dat soort wedstrijden. Ja. Uh, ik ken we het wel lastig hebben tegen de middenmotors in, uh, in de ranglijst. Maar goed, uh, ik hoop dat we het weer een beetje op kunnen pakken... Uh, dat we met de nieuwe frisse elan weer kunnen gaan starten. Hopelijk wat, wat nieuwe spelers in de, in de selectie. Ja. Die, uh... Talent genoeg? Talent genoeg, zeker. Je moet ze wel uitpikken nog. Fortuna krijgt de uitstel, kan het seizoen afmaken. Wel een trieste zaak daar in Limburg. Ja, iets wat al heel lang speelt. Al uh, een lange periode. Ik hoop dat ze het seizoen af kunnen maken. Nou, dat, dat lijkt er nu inderdaad wel op. Uh, want dat zou ons zes punten kosten. En die hebben we hard nodig bij Telstra. Ja, ja dat zou ja. heel jammer zijn. Hetzelfde is een beetje het geval met uh, die affaire WKE. Daar is AFC, is AFC echt slachtoffer. Hè? Die zijn zes punten, zes punten kwijt. kwijt ja. Ja, het ja. blijkt uiteindelijk toch altijd uh, een competitievervalsing te zijn. Ja, en je hebt altijd mensen die ervan, of clubs die ervan profiteren... en clubs die er ongelooflijk hard onderuit gaan. En dat kan net het verschil zijn. Hè? Ja. Als de KNVB doorzet en ze gooien Twente eruit... staat Ajax opeens bovenaan. Dat is wel leuk. Competitievervalsing. <laughs> euh, nou ja goed, het gaat me niet om Ajax, maar het blijft gewoon heel, uh, heel apart, dat soort dingen. En, uh, dat je het zo ver kan laten komen, dat is uh, ongelooflijk. Huntelaar heeft 75 doelpunten gemaakt. Hij loopt 1 op 2, dat is knap hè? In de Duitse competitie zeker. Ja, ja dat is uh, fantastisch. Maar het is ook een topspits. Wat denk jij dat er bij Twente gebeurt? Die ex-voorzitters, die wachten nu op een voorstel van Twente. Ik denk toch dat ze zelf ook wel wat activiteit mogen ontwikkelen. Nou, ja, zeker gezien hun rol... Uh, in het hele verhaal um, ja, hoop ik dat ze er uh, in ieder geval uh, er alles aan gaan doen. Om te zorgen dat Twente, een van de mooiste clubs uit, uit Nederland, uh, toch blijft bestaan. Want ze ongelooflijk zonde zijn voor het voetbal als zij uh, verdwijnen. Absoluut. Snijder en uh, Van Persie geen Europees voetbal. Snijder niet terug naar Ajax, dat heeft hij al gezegd. Dat ziet hij niet zitten. Ik hoorde net, ja, ja, zonde. En wat vind jij van alle wielrennsuccessen op het ogenblik? Ik moet zeggen dat ik niet heel veel wielrenk kijk. Ik heb wel meegekregen dat uh, meneer Bos gisteren zilver heeft ge gepakt op een, uh, op een klein beetje. Die dat is jammer. Nee, ik heb me laatste tijd wel wat meer verdiept in, in wielrennen. Ik heb Maarten hier mogen ontmoeten. Uh, die veel met voeding doet. Dus, uh, Daar gaan we straks over praten. Want dat is je nieuwe bedrijf. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. En Maarten die is een geweldige gozer. Vond ik ook, ja. Ja. Maar nou we het Zelf over om. wielrennen hebben, de 23-jarige Fransman Romain Guillaume is overleden na een aanrijding tijdens de training in La Rochelle-sur-Yonne. Dat zijn toch afschuwelijke dingen, al die ongelukken die gebeuren hè, met die trainingswedstrijden. Ja, het blijft ook wel wat. Het is natuurlijk lastig trainen op, uh, op een uh, afgesloten gedeelte. En ze moeten toch uh, de weg op om uh, de meters te pakken. Ja. En ze blijven toch kwetsbaar als fietser. Hou jij van autosport? Uh, de laatste tijd wat minder. Ik heb vroeger heel veel Formule 1 gekeken, heel veel. Ga je nu wel weer doen, want uh, Verstappen heeft de derde tijd op hele zachte banden gereden. Spanje, Het wordt echt heel spannend. Ik vind het heel leuk dat hij weer in Nederlander meedoet, want dat maakt het toch wel een stukje aantrekkelijker om weer te kijken. Hartstikke leuk. Ik heb goed nieuws, luisteraars, want onze tweede gast is er. Hij heeft de sneeuw van zijn auto gekrapt. En, uh, nee, Ron, zo'n sportuitzending, de sport is toch zocht, dus dat moet jij toch weten? Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja, dat is geen rock'n'roll, hè? Nee, dat is waar, maar van harte welkom. Frank heeft het, het eerste keur voor je volgepraat nou, hoor. Dat is heel mooi. Oké, okay, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We hebben ook, denk ik, jouw muziek. Zullen we ja. daar maar eens mee beginnen dan? Nou, doe maar. Ja, uh, dit was jouw eerste plaat. Waarom deze? Want je hebt bij iedere plaat een reden. Ja, dat klopt. Nou, Living Blues, dat was de eerste band die bij ons op, de, op school toen ik nog een brugpieper was. Speelde en dat was de aanleiding voor mij om muziek te gaan maken. Wij gingen zelf gitaren bouwen en bandjes oprichten. En dat was dit nummer. We gaan straks verder praten over jouw artistieke gaven. We gaan zo langzamerhand naar het nieuws. Want het is 11 uur.